U luistert naar de AVRO op Hilversum 1. En nu Biels Co, een hoorspelserie geschreven door Jan Moraal en geregisseerd door Jo Fischer Junior. We maken u er nog even op attent dat de opname afkomstig is uit particuliere bron... en dat de technische kwaliteit dus niet zo is als u van ons gewend bent. MUZIEK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 Ja, mevrouw Heupst, geloof ik. hè? Van modeboetiek Charlotte. Hoe ik uw naam zo goed onthouden heb. Oh, daar heb ik altijd van die ezelsbruggetjes voor, hè. In uw geval denk ik dan bijvoorbeeld... dat is die mevrouw met de overtreffende tap van Heup. Heup, Heuper, Heupst. <tie> oh ja, ik zie u meteen voor me, hoor. Handig, hè, mevrouw Heupst? Er is een damestasje achtergebleven, zegt u. Ja, dat kan best, zeg. Welke kleur? Oh, en wat zit er in, mevrouw Paardenheupst? U heeft er nog niet in willen kijken, hè? Mens, wat een zelfbeheersing, zegt. Ik ben er namelijk altijd razend nieuwsgierig naar, hè, wat een andere vrouw in haar tasje verstopt. Maar u mag best even kijken, hoor. Ik heb helaas niets te verbergen. Ja, ik luister. Een toiletgarnituurtje? Klopt, ja. Drie lippenstiften? Ja. Een halve reep? Oh, heerlijk. Een pakje liefdesbrieven, zegt u. Lees er eens even voor, mevrouw Heupst. Wel, nee, zeg, wat heet nou privé? Lees u maar rustig even voor, hoor. Lieveling. Ja, zo noemt men mij dan zo nu en dan wel eens. Ga door, ga door, ja. Nou, nou. Oh, oh, oh, oh. oh wat kunnen mannen toch altijd een heerlijk romantische sfeer weven rond hun platvoer, platvloer, ze hebben zich bedoeld, ja. Lees door, zeg. Nee, de kleine ondeugd. Duizend kussen van Piet. Die Piet, zeg. Nou, dat weten we dan ook alweer. Wat zegt u? Nee, nee, nee. Ik heb namelijk geen roze tasje, weet u. <lacht> nou, nou, nou. Kalm aan, mevrouw de heup. Ik u gedwongen andere man's brieven te lezen. Kom, kom. Niet zo onschuldig, zeg. Oh ja? En hoe wist u dan zo precies dat het een pakje liefdesbrieven waren? Toet, toet, toet, toet, toet. Mevrouw heeft neergelegd. Het nieuwsgierige kring. Ah, uh, uh, mijn helke goede morgen. En de blik skaters, joffer. Wat zie jij er weer uitnodigend uit, zeg. Fragiel, vlinderke dansend in het milde ochtend Ja, Ja, <laughs> als ik dan een jong speelskatertje was in het groene gras. Nou, maar dan wist ik het wel, hè. Rats met de fluwelen poot en hapsliek weg. <laughs> morgen, meneer Biel. Precies, geen onzin, mens blijven, wat jij, hè? Ja. Wij, tweetjes, wij blijven maar liever met de beide... wele poten op de vloer. Voilà, pardon, juist, ja, ja, waar waren we? Oh ja, ja. <laughs> te helle, te helle, geef eens een draai om mijn kop. Wat zegt u? Ja, nee, nee, doen, doe eens, heel gek, leuk, doe, doe, draai hem mijn kop, doe maar. Ja, nou Ja, maar. doe, doe, nou, doe, gewoon, hard, klap, draai geven, <laughs> om mijn kop, om mijn kop dus, hè? Nou, heel gek, doen hier. Echt? Echt? Rang, goed, hard, hier, op mijn volle. Doe nou! Een uur is te lang en een dag is te kort. Nou, vanuit de maat. Ja, ja, ja. Waar? Hier, daar, waar je mag, rang. daar! Zo? Zeg, ben je nou helemaal een beetje, zeg? Ja, wat nou? Sla je met even zijn bol van zijn glas, zeg? En je zei zelf dat ik... Ja, dan mijn wang. Waar is mijn wang? Oh, hier. Oh, hier. Ja. Ja, maar lieverd, je staat me te binnen... Net ...en te smeken je een draai om je hoofd te geven. Maar wat was dan eigenlijk de bedoeling? Eh, wat? Oh, oh, oh. Judas. Wie? Judas. Ik. U? Jazeker. Wel, nee. Wel, ja. Wel, ja, zeg. Wat is dat nou? Een hele cursus zeg. Voor Judas. Iets verschrikkelijks, dat wel, hoor. Maar uh, het is je zaak tenslotte, hè. Les nemen in Judas, maar weer... Bij wie dan? <laughs> Bij wie leer je hier Judas? Bij Huug-Jan Broekbakker. Bij wie anders? Oh, Judo. Hè? Huh? Judo. Judo. Sportschool Broekbakker. Ja, dat zeg ik, Judas. Ja, joejojoets. Ju, ju, ju. Ja. <laughs> dat, dat, dat is nog erger, zeg. Ach, die is gistermiddag officieel geopend, hè, dat nieuwe gebouw. Ja, ja, ja, ja, ja, nog net op tijd klaargekregen. Beulswerk geweest, zeg. En dan ook nog even Judas leren. Zakenman er die voor niks, hoor. Moest je dat dan? Ja, licht zeg. <lacht> dan was ik weer even fijn ingeluisterd door Pol. In de oude school van Huig-Jan nog, hè. Toen we die opdracht net binnen hadden. Ga ik daar een avondje naar dat stomme spieren telen kijken, hè. Stelletje vieze blote, de mannen met een minderwaardigheidscomplicatie. <lacht> nou, ik kan me een pikanter avondje uit voorstellen, hoor. En Pol natuurlijk weer lid van die beweging. Ach, goed. Ja, Achut Koen, ja, allicht, ja. Als er ergens een spier, een verrekt kan worden, nou, dan is Achut Koen in de buurt. Ja, dan kan je vergif op innemen. Mm -hmm. Zo, ik zeg zoiets van... Uh, ho, ho, Ach, Jan, jongen. Ik zou er wel achter zelf zin in krijgen, hè. Of waanzin van gelijke strekking, hè. Wat zegt Achut Koen? Morgen, chef. Morgen, Lien. Uh, morgen, Paul. Maar, maar, maar dat zei je niet, hoor, Paul. Nee, chef. Nee, Paul. Jij zei... Waarom niet met één begonnen, chef? Als ik u daar een plezier mee doe, wil ik dat graag even zeggen, chef. Nee, nou, dat heb je al gezegd, Paul. Kwestie van twee zielen, één gedachte dan, chef? Nee, Paul. Nee, chef. Andersom misschien, chef. Eén ziel, twee gedachten. Ook niet, Paul. <laughs> Jammer, chef. Hoeveel vragen heb ik nog, chef? Chef, <laughs> ben ik een ordinaire quizmaster, Pol? Een, een quizmaster in elk geval niet, chef. Of, of een kermisbokser dan misschien, Paul? Nou, dan plaats ik u nog eerder in de oliebollenkraam, chef. <tie> ja, ja. En waarom moest jij toen bij Huig-Jan Broekbakker dan zo nodig zeggen... ...waarom dan niet met één begonnen, chef, Paul? Oh, dat, chef. Ja, dat hebben we toen gelachen, hè, chef. Gelachen, Paul? Ja, chef, dat weet u toch nog wel. U hebt geschaterd. Paul, beste Paul. Camouflage. Ah. Public relation lachen, hè? Daar ben ik misschien een vreemdje in, Paul. Maar als ik een paar keer met mijn volle gewicht op mijn lijf val, dan schater ik misschien, maar dan schater ik niet voor mijn loon, maar wel voor mijn brood. Duidelijk? Uitermate knap gespeeld als je. Ja, ik heb zelden iemand zo vrolijk op zijn hersen zien dreunen. <laughs> Hoe kwam dat dan zo? De valbreuk. De wat? De valbreuk. Het eerste, wat, het eerste wat je bij Judas onder de knie moet zien te krijgen. Meneer huigt Jan Broetbakker even aan het werk. Met eenmaal van Biels. Meneer kan er niet meer af bij, de, bij die spierenfokkers. Hè. Biels, ga eens even op die bank staan. Dus je hijst dat zware lijf maar weer eens een metertje omhoog. En laat je nou eens vallen, Biels. Ik denk nou ja, hij zal me wel vallen, vangen of zoiets. Hè. Dat ik sla in goed vertrouwen als een zak armen turf lang uit de diepte in. Je valt voor je zaak, niet? Wat denk je? Wat dacht jij? Ik dacht dat ik dood ging, zeg. Ik denk, ik sterf, ik breek alles. Ik ben ter ziele. Ik heb het gehad. Pak de krans maar van de spijker. Zo, ramp met mijn volle lijf op mijn lichaam, zeg. Ik denk, veeg maar op, ramp u dood los. Zeg, en wat zei Huig Jan? Huig Jan zei, Foutpiels. Ik zeg, wat zeg je? Hij zegt, Foutpiels. Nou, dat is raar, hoor. Dat is een heel merkwaardige ervaring. Als je net je finale doodsmak gemaakt hebt, dat iemand dan met een licht verwijt zegt, fout Biels. Dan vraag je je wel even af wie van de twee nou de hersenschudding heeft. Hè? <lacht> hij zegt, nog eens. Ik zeg, pardon. Ja. Hij zegt, jawel. Je weet nou hoe het niet moet. Hij, hij zegt, vallen Biels, dat is een kwestie van ontspannen, van relaxen. Ik zeg, nou, dan had je me voor onderweg een borrel en een sigaar moeten meegeven. Hij zijn onzin, kijken en denken. Onthoud dat en herhaal dat. Ik zeg, herhaal dat zelf maar. Maar, ja, voor mij blijft het een borrel, een sigaar, doorzakken en afknappen. Kost iets meer, maar je houdt er het leven bij. Hij zegt, oké, okay, dan laat ik het je even zien. En hij gaat op die bank staan. Hij laat zich naar beneden kletteren en hij breekt zijn duim. Ja, chef omdat u hem trachtte te vangen, chef. Als er ergens lichamelijk letsel dreigt, dan tracht ik dat te voorkomen, pol. Dat is mijn instelling. Dat acht ik mijn plicht. En daar hoeft niemand mij voor te bedanken. Bedankt jullie dan? Nauwelijks. Ja, man had een stuk in de duim, chef. Ja, maar daar trekken die spiermesters zich in bliksem van aan, hoor, Pol. Daar gaat een pleister op en het is... Hup, meals. nou jij weer. Vallen? Vallen, de hele avond raak. Ik... Staan, rang, doodsmaak... foutpiels. Nou, maar dat oh, ontspannen... ...dat had u er op het laatst toch deksels goed in verwerkt, chef? Ontspannen, pol. Had ik daar nog iets... Om, ...om te spannen over? Dacht je, hè? Dat moet je eens aan een beursappeltje vragen. Of je iets wil spannen, hij kijkt wel uit. Trouwens, tegen die tijd wist ik al lang niks meer, hoor, Pol. Ik was al volkomen daas... Zeg ik leefde al lang in een heel klein wereldje... ...van droom en illusie. Ik denk... Hij valt maar een eind weg, die meneer. Dat was ik zelf dan. Ik voelde die vent al lang niet meer, mezelf dus. Een groot incasseringsvermogen, chef. Een bielspoor. Ja, want toen kwam neef Eve nog even op de club langs en die zei... Goeie. Ja, dat zegt hij altijd. Goeie, neef Eve. We hadden het net over dat eerste avondje van meneer Biels op de sportschool, weet je nog wel. Ja, allicht met mij heeft niemand medelijden. Met jou? Wat was jouw leed? Dan als ik vragen mag? Nou, men wijst mij even een tegenstander toe, zeg. Ongewapend gevecht met een duizendjarige eik. Zeg maar, niet te tillen, die man. Ja, dat was dan even mijn eerste les, Jujujuts. Oh, ju Jitsu, hè? Dat ja. betekent zachte kunst, meen ik. <laughs> nou, nou, dat is toch verdraaid ironisch bedoeld, neem ik aan, zeg. Zachte kunst. <laughs> Meneer Huig-Jan, zet mij even tegenover het kind... Geef me een looie stok in mijn handen en zeg, geef hem maar een dreun. Nou, dat vergeet ik nooit meer, zeg. Jij sloeg ineens? Nee, allicht niet. Biels tegenover Biels. Dat slaat mekaar niet. Nee, maar je laat me wel even mooi gek staan met mijn zeer zachte kunst. Zachte kunst. We, we, we, weet je wat meneer deed, Terhella? Nee. Ik ook niet. Maar ik sla opeens wel even laag vliegend met mijn bol tegen het beschot. Ach, nee. ach gut, Ach, gud, ja, ja. Zeg, jij maar weer eens ach, gud, ja. Nou, toen ben ik wel even nijdig geworden, hoor. Foutjef. Kijken en denken, weet u wel. Ja. Altijd punt één. Kijken en denken. <laughs> nou, dat heb ik toevallig wel gedaan, hoor, Pol. Kijken en denken. Ik heb zeker al vol een minuut naar het kamp vast liggen kijken, eerlijk. En toen heb ik nog gedacht ook. Ik denk... Nou kan het honderd keer een biels wezen, maar hij krijgt een knal met de lat. Wat jij te helden? Ja, en? Goede vraag. ...heb ik mezelf ook gesteld... ...toen ik een tel later ondersteboven in het Zweedse wandrek hing. Ja, en? Ja, hier zal ik maar niet liever naar huis gaan. Maar nee, voet <tie> los, Biels. Ik laat mijn voet los, dus ik val voor de verandering weer eens op mijn hoofd. <tie> <tie> woud Biels, ontspannen, kijken en denken. Weet je nog wel, verschrikkelijke man, zeg. En hup, daar draaide het kind me alweer een teen uit de voet. Bij de verwurging, hè? Toen schrok ik wel even, hoor. Ja, nou, ja. ik niet, hoor. Ik was al lang over de schrik heen, zeg. Iemand legt me even een arm om de nek, ontneemt mij het ademen. Minuut of vijf. Ik was alweer op weg naar Dromeland. Ik was alweer van, uh, wat zal die meneer het benauwd hebben? Over mezelf spreken, dus. Ja, maar dan moet je aftikken. Als je niet meer kent, dan moet je... ...aftikken. Een die. Ik nooit af. Hij stuurt me de spelregels, maar na in het hiernaam haal, zeg. Ik dacht dat ik stierf, zeg. Bobbils! Huig Jan aan het woord. De familie staat me kalm te verwurgen, maar ik maak de fout, zeg. Nou, ik denk, uh, men doet maar met me. Ik wacht mijn kans wel af. Ik krijg hem wel te pakken. En ja, hoor. <laughs> en of meneer, even piepte, zeg. Wie? Nee, wie? Ja, nou, het op, ze. Huh? wat jij? Ja, kunst. Hoe dan? In de kleedkamer. Zijn fout, hè? Meneer laat even de aandacht verslappen. Het draait even de rug naar me toe. <lacht> en dan even om hem toch een schop onder zijn vals te zetten. Even de zachte kunst met de harde hand hoor. Was getekend met sportmansgroeten. <lacht> Jij leert het nooit. Oh nee, en gisteren dan? Met de burgemeester, Po. Ja, eerlijk gezegd vond ik dat nogal pijnlijk, chef. Het was verschrikkelijk, Po. Het was een ramp. Maar ik bedoel, ik leer wel. Dat zie je. Wat was dat dan? Ah, dat was de opening. Van de nieuwe sportschool Huig-Jan Broekbakker. Ons eigen bouwwerk. En daar was de burgemeester ook? Oh, die is er altijd. Twee avonden in de week. Enthousiast. Judascus. De, de, de burgemeester. Judoka, chef. Daar ja, hoe het ook heet. Hij is, hij is het. Jujuts, Jujutsen ook, hè. Wat die man mij de laatste maanden aan botwerk gekneusd heeft, zeg. Maar ik leer wel, dat zag je, hè. Hoe? Hoe? Zeg je ja. hoe? Ja, bij de opening. Heel programma opgesteld, bij ik. Heug Jan, het kind en Pol dus. Heug Jan, het gezelschap rondleiden, dus, hè. Ik, uh, voor het demonstratiewerk. Pol, organisatie en timing. En het kind, regisseur. Knap werk geleverd, deze heer. Het liep fout, maar knap werk. Ja, de timing zat niet lekker, hè? Ja, die, die, die timing zat uitstekend, joh. Dat was uit en ten aangerepeteerd. Ja, maar hij, hij hield zich er niet aan, hè? Nou, dat, dat, dat is onzin. Ik moest die zieke auto bellen en toen liep het uit. Zieke auto? Voor wie? Voor de burgemeester. Lichte hersenschudding, wat wil je? Dat wil ik helemaal niet. Ik ook niet. Maar hij laat zich uit zijn spel brengen, die man. Wat deed hij dan? Ja, die... ...die wilde met alle geweld meedoen in het programma zetten. Maar die man komt er officieel openen niet, kan dus niet. Komt hij hier, neef even, komt op een heel gek idee. Ik zeg, krijgen jullie tweeën nou eens ruzie? Auge nee. en de burrie. Hij en de burgemeester doen alsof. Hartstikke ludieke gein dus, hè? Ja, ja, dus ja. wij op de, op de trainingsavond tot en met gerupteerd, hè? De Burry en ik, hè? <laughs> de ruzie en dan pak ik in bedriften en het ijzer... ...en ik wil die man daar een klap mee geven... ...en dan neemt hij me even in de tweede hasse ...weet ik veel hoe die waanzin heet, hè... En dan zegt hij, glimlachend, dames en heren, hiermee verklaar ik de nieuwe sportschool her Jan Broekbakker voor geopend. Nou, gelach, applaus, je begrijpt. Ja, leuk zeg. Ja, nou en ook, maar oh. al de man zich uit zijn spel laat brengen. Uh, sorry, chef, maar ik kreeg de indruk dat u zich niet helemaal aan de afspraak hield, of uh, vergis ik me daarin, chef? Ja, Paul, ja, dat vergis je, Paul. Oké. Okay. <lacht> Want, want, want, want wij staan daar samen nog wel een demonstratie te geven van een dag van sport, Paul. Een sport van kijken en denken en van afleiden. Punt drie, afleiden, geef toe. Dat, dat heeft Jander, bij mij ingehengst. Feitje. Feit, Paul. En als ik dan op het hoogtepunt van de ruzie mijn en ijzer pak en hij staat grijnzend, was ze wammes te repteren, <lacht> en ik zeg uit mijn mond, hoer, pas op, achter je... En hij kijkt dan om, Paul. Uh, ze stond niet in uw tekstje. Nee. maar het is wel een truc... waar je in de vierde klas van de lagere school al niet meer in trapt. En ik sloeg al. Ik had geen keus meer. Ik had mijn keus al gedaan. Ja, dit was dan de eerste democratische burgemeesterverkiezing, Hulde. Verschrikkelijk zeg. En wat zei je? Ja, wat zei ik? Ik had voor dank nog de tegenwoordigheid van geest... ...zijn tekst over te nemen van dames en heren... ...hiermee verklaar ik de nieuwe sportschool enzovoort enzovoort. Het officiële deel juridisch rondgemaakt dus. En toen nog halswerk om met die vrouw van het lijf te houden. Ik, ik zeg, mevrouwtje eerlijk... ...dit hadden we zo afgesproken. Ze zegt, maar dat de kat is bruus. En in mijn armen valt dat mensje flauw zeg... ...dat het eerste wat hij als hij bijkomt ziet is... ...zijn vrouw met een hemelse glimlach tegen mijn borst, stand, En die haar ogen eens even opendoet... ...en flauwtjes maar wrek te duidelijk iets mompelt van... ...oh, jee, een grote bruut. Met die lange, verzaalde gezicht er zegt: zeg. Ja, dan is het ook raar uitleggen, hè Voor alle zekerheid dus nog even... Uh, ...naar het ziekenhuis, hè? Ik, ik bied nog even aan mee te rijden. Hij zegt, nee, liever niet. Aangeboden diensten zijn zelf aangenaam, je ziet het. Nou ja, en zo liepen we dan met de timing in de warpel. De regisseur, het kind hier, stond toen natuurlijk al in paniek in het stoombad. In het wat? Het stoombad, punt 2 van de rondleiding, demonstratie van het nieuwe stoombad. Oh, die stoomkisten met zo'n gat erin, waar je met je hoofd uitsteekt. Voilà. Dus ik de burgemeester uitwuiven, blik op het horloge. en hollen. demonstratie stoombad. Mijn pakje aan weer te rennen om het gezelschap voor te blijven. Nog net op tijd. Neef Eef helemaal in de vernieling. houdt die kist al voor me open. Ja, ik denk, waar blijft die zenuweleien nou, zeg? Straks staat Huig-Jan voor een lege kist te preken, zeg? Nou, ik rang de kist in. en ik zif nog niet, zeg? Op de deur open en dan komt het hele gezelschap op mooi binnen gemarcheerd, hoor. Ja, dat was wel even een lachsucces, chef. He? Ja, kijk, want hij had zijn hoed nog op, hè. Hij... <lacht> Wat heet hoed? M'n volle uitrusting. Ik zit daar even in volledig ornaat in mijn kist, zeg. Ik zit daar even met een overjas van 1200 ballen... plus een onbetaalbaar pak in de gloeiende stoom, zeg. <lacht> Dat zagen jullie genezen. Ja, nou, ik had het wel gezien, maar ik dacht: nou, hij wil zeker de hele zaak even een goede beurt geven. Ja, en die, die, die malle hoedje, hè? Die, die, die daar in die hete damp eerst zo vreemd op ging zwellen, en toen op ene. Over uw ogen zakte, want het effect zegt: we hebben over de grond gekropen. Ja, en Huig-Jan maar wanhopig roepen: van dames en heren, ik verzeker u dat u hier weer als herboren uitkomt. Ja, ja, en dan u dan maar weer herboren brullen: van even hoed! Ze lagen blauw. Ja, ja, zij lagen blauw, maar ik zag groen hoor. Oh. Ik dacht dat ik stierf in die stooghel zeg: ik denk, gaan ze nou nooit weg? En eindelijk hoor: weer achter geraakte timing. het kind alweer. ...naar de regie in het instructiebad. Ik, maar als een gek uitgekleed, zwembroek aan, holle naar het bad. Ik kijk over de galerij naar beneden. Te laat, het gezelschap komt al naar binnen. Nou. Nou, wat zou je daar dan doen? Demonstratie weer natuurlijk, hè? Maar, maar, maar, maar het is er als zo'n lege bak water te zien. Daar moet iemand in. Daar moet leven. Ik zou daarin gaan zitten als die mensen binnenkwamen. Maar dat kwamen ze al. En ik sta daar nog boven. Dus wat moest ik? Geen idee. Nee, nou ik wel hoor. Ik denk neusdicht over de reling. Lekker Wat onder laat maar vallen de lading. Goh zeg. Is dat niet een beetje riskant eigenlijk? Riskant, dat is levensgevaarlijk. Je weet toch niet wat je overkomt? Als je dat water raakt... dan verwacht je toch dat je kalmpjes een meter of wat afremmend naar beneden zakt... Dan is het toch menselijk, nietwaar? Jawel, nou eerlijk, ik dacht dat ik met mijn schouders tussen mijn heupen sloeg, zeg. Hoezo? Hoezo? Ik raakte nauwelijks het water, of ik peilde tegels. Nee. Ja, nee, ja. Ga jij nou even nee zitten zeggen? Als ik op hetzelfde moment tot hoog uit mijn middel op mijn kreunende achterste op de kleine steentjes blijf te zitten, zeg. Zo uit de kokende stof. in het koolwater ook nog. Ademhalen, probeerde. Ik mag geen eens meer. Ik denk, maar architect flik me weer eens even een kunstje. Meneer ontwerpt een zwembad met een rekenfoutje. Als er een halve meter water in die kuil stond, was het veel. Ja, nee, maar jij had zeker de helft eruit gegolfd met dat lichaam van jou. Hè? Die mensen waren drijf. Ja, uh, sorry, sorry weer, Rochef, maar uh, dat, dat in instructiebad, daar staat niet meer water. Ja, dat is de norm. Oh! Is de norm? Hoera, we hebben een norm, zeg! Meneer de bureaucratische tekentafel trekken persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel? Nee? Wat een dom vraag! De man heeft de norm! Maar heeft de man dan wellicht toch een vaak schuldgevoel? Vraag ik beleefd wel. Nee, de waanzin! Hij houdt zich toch aan de norm? Paul. zeg ik het goed? Nou, mij heb je hoor, leven de norm. De demonstrant kan doodvallen, wat ons? Ja, het is een uh, ongelukkige samenloop van omstandigheden, chef. Bloot toeval, zeg maar, hè? Ja, zeker. Dat moet jij nodig zeggen, zeg. Bloot toeval. Oh, dat? Ja, oh, dat. Oh, wat? Nou, niet voorstelbaar. Nee. De regisseur in actie. Daarboven dus al, toen ik nog op de galerij stond. Ome, ik wilde jou weerhouden van een onberaden sprong, anders niet. Ja, anders niet, nee. Met dat ik over die balustrade spring, zeg... ...ik denk, wat voel ik in mijn sprong? Er pakt mij iets in de broekband. Er kraakt iets. Ik denk, eh, ik zal het me wel verbeelden. Maar nee, wel degelijk, hoor. Nou, dat kan je van het broekje anders niet zeggen, degelijk. Dat lijkt me meer een soort vloddertextiel. Jawel, jawel zeg. Daar zit ik dan dus, hè. In die plas, hè. Op mijn blauwe stuit, zeg maar, hè. En ik wil even opstaan... om die mensen mijn excuses te maken... voor die spatterij, hè. Ik heb nog de helderheid van geest... even naar omlaag te kijken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Of alles nog op zijn plaats zit... Oh, ja. ...menselijk. Niet waar? Nou, ik dacht meteen, blijf maar zitten, hoor. Blijf jij maar mooi zitten en maak er maar geen schandaal van. Wij houden niets in de gaten, chef. Eerlijk niet. Nee, nee, nee. Maar ik wel, hoor. En nog, geloof ik, een fout. Nee. Ja, zeker, Heel eng. Heel eng, zeg. Die mensen zijn nog niet weg uit het bad. Of ik denk, holle, namelijk goed. Die, gro die groep voorzien te komen... Boven langs maar weer, hè? Dat hele waanzinnige gebouw door, hè? Aan het andere end naar beneden, gangen door, hal oversteken. Ik denk, ik haal het net. Ik sta midden in de hal, in mijn naakte aap, dus, hè? Hoor ik ze aankomen. Verschrikkelijk. En wat deed je? Wat moest ik? Achter het eerste, de beste gordijntje duiken, wat anders? Nou, nog een geluk. Zeg dat, zeg. Raar hoor. Om zo'n hele plechtigheid te moeten volgen in je naakte aap achter een gordijntje. Ja, ja, de, de onthulling van het Huig-Jan Broekbakker seniorborstbeeldlin. Vroegere wethouder van sportzaken, grootvader van Huig-Jan, hè. Maar hij heeft veel voor ons sportmensen gedaan. Ja, nou, voor mij heeft hij zich postuur ook niet onbetuigd gelaten, hoor, pol. Hoe bedoel je? Zoals ik het zeg, ik sta daar dus, hè. De wethouders een prevalentje aan te horen. Man schiet op, denk ik nog. Anders zien ze mijn plasje. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dra druipen dus, hè? Onder dat gordijn door, hè? Komt er opeens een nerveus iemand achter mijn scherm duiken. Wie? Meneer Paul, wit weggetrokken. Ik zeg maar moet jij hier? Hij zegt het motortje is stuk. Ja, el elektromotortjes hè, ja. voor die onthulling. Had het begrepen, was ons door het hoofd geschoten. Nou, daar was ik ook aan toe hoor om op mijn hoofd te schieten. Want je gaat toch wel even aan alles twijfelen, hoor, Paul? Kan je het je voorstellen dat ik even aan alles ging twijfelen? Ja, sorry, chef, maar ik was met mijn kop bij de timing, chef. Ik ja. zag uw staat niet. <laughs> Jongen, wat zaad ik dit af? Ik had helemaal geen staat af. Mijn staat lag bij de neef even op de veranda. Ja, begrijp ik, chef. Achteraf geredeneerd, begrijp ik. Maar ik stond me hoofdzakelijk te concentreren op wat de wethouder zei. Zie... Ja, zie, ja, ja, en de wethouder zei letterlijk dit, vol. Hij zegt. En hier, meneer de dames en heren. Verricht ik deze onthulling in eerbied en in dankbaarheid. En te gedachten gedachtenis. En licht geroerd, neig ik even het naakte hoofd. Ik kijk op. En ik hoor in de verte Neef even nog grinnikend iets zeggen van: Hij doet het niet. Ja, ik dacht dat hij het niet deed, nee. Nee, nou, nou. En tot mijn niet geringe ontzetting. Zie ik Pol met vlechtige ernst met mijn gordijn weglopen? Stokkend applaus. de vrouwen. Verblindende flitslampen. Oma Broekbakker gooit zich in de nerven. Foei groep. Hier sta ik, de duivel halen me. Met sportgroeten, de aannemer. Ik draai me om in mijn paniek, ik draai me om. Ik sta oog in oog met niemand minder dan haar. Jan Broekbakker senior. Met zo'n kop, zeg, duivelskop, had hij namelijk bij het leven al. Ik kon wel gillen, zo naakt als ik was. Een ook damesproef, musical morgen. De ridderman, wette. Ja, hij is er, George. Ja, ja, ja, komt een paar afdrukjes bestellen van het moment suprem. Let op, zeg, heer dat in. Dank, Wielsheer. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, meneer Ridderman. De tuchtcommissie van de bond heeft wat, zegt u? Een onderzoek, zegt u. Waarnaar? Wat u nou? Ik ben Of mijn gedrag voor de aannemerij geen gezichtsverlies betekent, meneer Rinneman. één ding. Het ging niet om mijn gezicht. Ik bedoel... Wat, wat, wat, wat, wat, wat.